Jennifer Heijlen, uh, je bent hier natuurlijk op de Enzos voor Hazard, vermoed ik. Ja, klopt, exact. Ik ben hier voor Hazard en ik heb er heel veel zin in. Ik ben benieuwd of we iets gaan winnen. Ik hoop van wel. Een klein toerke gedaan om uh, hier uh, te geraken. Een toerke? Hoe bedoel je? Dat was toch jouw quote uh, uit Hazard, als ik me niet vergis, een toerke doen? Ah ja, een tur gewoon een toerke doen, juist. <laughs> Jij weet dat nog. Ja, inderdaad, ik heb een klein toerke gedaan. En Oostende is jou natuurlijk niet onbekend, want je hebt hier gedraaid voor onder vuur. Klopt, inderdaad. We hebben hier uh, toch uh, een paar maanden gedraaid. Ik heb hier veel gezeten. In Hotel Europe altijd. Dus dat is heel fijn om terug te komen. En een keer in de winter te zien, hè, de zee. Het zeetje. Ja. Uh, je hebt uh, ja, dit jaar inderdaad onder vuur gedaan. Je hebt Hazar gedaan. Uh, Messia met uh, Dimitri Leu En uh, een pittig, pittig jaar geweest voor jou. Uh, ja, het is heel fijn. Ik ben blij dat ik zo bij werk krijg. En ja, ik ben echt dankbaar elke dag dat ik mijn droom mag doen. En dat is acteren, dus. Wat brengt 2023 voor jou? Oh, daar komt een uh, reeks uit, Northern Lights, dat ik in Ierland gedraaid heb in het najaar. Dus dat komt uit en daar heb ik heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd naar wat de mensen gaan vinden om mij in het Engels te zien acteren. En daarnaast ook een stuk met Bruno van den Broeken. We gaan uh, Deur, Deur, Deur, Deur hernemen. Een deurcomedie. Kom de kijken. Ik heb hem al gezien, denk ik. Het is een herneming. hè? Ja, het is een topper. Het, het, ja, het is een, het is een nieuwe kast nu, hè. Right, dat is goed. Cool. En een we wordt dan nog een derde... Seizoen? Ja, maar daar doe ik niet mee. Oké, okay. dat is straf. Ik zou, ik zou denken dat Skippy terugkomt. Uh. Nee, Skippy komt niet terug. Skippy komt zeker niet terug. Oké, okay, zowel. So benieuwd hoe, de, hoe dat, dat gaat, uh, die winning gaat gebeuren. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat ze dat gaan doen. We zullen zien. Dankjewel Jennifer. Dankjewel.